Die draagde, die draagde niet veel bij, hoor, aan het uh, beurspoesten van vandaag, want mijn fondsjes met name gingen een eentje om vandaag, ja. zal ik kijken of ik nog een droge boterop kan eten vanavond. In ieder geval wordt dit uh, niet volgende week de Elsplaat, daar hebben we vrijdag weer natuurlijk een andere voor die we hier gaan voorstellen. De NCC uit 1974 en, en de Wall Street Shuffle. Kom in de karat, I waai weg, jij was af. Bijna 5 over 6 hier bij Radio als 1485. Beste vrienden en vriendinnen, jullie zijn allemaal weer welkom bij de avondshow tussen nu en de klok van 7 uur met ondergetekende ferry de hart. We nemen jullie weer mee op een muzikale reis en daartussendoor hebben we nog wat dingetjes. Even kijken of er nog wat nieuws is. We hebben natuurlijk een weerbericht zo rond de klok van kwart voor op het half uur hebben we natuurlijk weet je nog wel wat dingetjes uit het verleden vandaan en een twee leuk aansluitend. En zo tegen het einde van het programma is even kijken of vanavond nog wat op de buis zit. Nou het was ontzettend lekker weer vandaag hè? Ja echt echt echt de tuindeuren staan hier ook nog open en het is gewoon in de studio 26 graden. Ik zit gewoon hier een beetje met de zwembroek aan. En met liters uh, kersensap uit de koeling vandaan. Dus we komen dat uurtje daar natuurlijk wel door. De muziek, wat hebben we allemaal voor je? ABC, Ringo Starr, Robert Palmer, Chevy Tiger, The Hollies, David Bowie, Barry Bix. Is het weer leuk voor vandaag. De Michael, zeker bent die ene hele grote hit in 1978. Kan er geen genoeg van krijgen. Zeker in de zomer niet, want dat was destijds een grote zomerhit. Paul McCartney, Mary Jane Girls, The Outsiders... En die heb ik zelfs twee keer in het programma zitten, zie ik nu opeens als we er nog aan toe komen. En misschien ook nog heel even Davy D, Doji, Bikkie, Mick en dit. Ja, ja, daar zijn we ook wel een beetje fan van, dus die zoeken we dan natuurlijk wel een beetje op. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met een plaatje uit 1967 van 50 jaar geleden. Hier zijn ze dan, de Outsiders, en the summer is here. Goedenavond, je luistert naar Radio als 1485 op de middagom. Summer is here and you're so mean The weather is fine Summer is here and you're so mean Let you know that you're mine Words are singing, easily winging It's a golden wonder day The flower that blooming and you and me, we're all feeling gay. And so play the sun in the sky And you and I were often good Like we knew we were Some of here and look so mean Together with mine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 No need to hesitate We're never too early We are never too late There's no need to worry. No need to hesitate We're so much alive That we don't have to wait And you're so near The weather's fine Some here And you're so near Let me know that you're mine Birds are singing Easily winging It's a golden wonder day The flower to en you en ik, we all agree. You were little me, the sun in the sky. And you and I, we're so happy together, we could almost ride. There's no one need to hurry, we ain't got nothing to do. We're doing what? Ach wat mooi, het is zomer en je hebt niks te doen. Tenminste niet. Als het natuurlijk vakantie is, hè? anders moet je natuurlijk gewoon naar je baasje toe. Maar uh, dus daar hoort deze muziek er wel een beetje bij. Als, je, bij. als je lekker aan de rand van een zwembad ligt. 1967, de outsiders, the summer is here. Het is best nog wel druk op de Nederlandse snelwegen. 53 files met een totale lengte van 208 kilometer. Een van de langste op de A27. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Beeldhoven en Nieuwegein. Radio Els. Ferry Den Hartog. Dit is Radio Els, 1485 AM. Waar jij waarschijnlijk aan de warme hop zit met de beroemde woensdag natuurlijk, ik hoop dat het een beetje gaat smaken, dan, dan hoorde je jullie tijdens dat eten ABC uit 1987 en The Night You Murdered Love, het zal je maar overkomen. Twee tieners die waren verdwaald in de catacomben van Parijs zijn vandaag na drie dagen in de ondergrondse tunnels te hebben doorgebracht teruggevonden. De twee raakten maandag de weg kwijt in de gangen waar schedels en skeletten liggen opgestapeld. De brandweer greep in de nacht van dinsdag op woensdag in en trok met speurhonden de tunnels in, melden Franse media vandaag. De twee hadden zich voor controle naar een ziekenhuis laat, euh, laten brengen. Ze hadden zich ontrokken aan de officiële rondleiding en waren in delen van de catacomben terechtgekomen die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn. In het bijna 300 kilometer lange gangenstelsel zijn in de 18e en 19e eeuw overleden Parijzenaars bijgezet. En er werden destijds ook veel begraafplaatsen geruimd. En de opgegraven botten werden naar de ondergrondse tunnels overgebracht. Een soort knekelput dus. Zo liggen er waarschijnlijk de stoffelijke resten van naar verluid miljoenen mensen. Nou ja, ze waren er in ieder geval niet alleen. Een beetje nieuw natuurlijk. Die zal er maar zitten drie dagen tussen al die schedels en zo. Nou ja. Radio Els 1485 in het noorden en in het westen van het land. En op de 1476 in het oosten van het land op de Middelgolf. En natuurlijk op www.radioels.nl Vooral zeven, het hoorde het ex beatle Ringo Starr in 1971. Volgens mij bestonden de Beatles toen nog net, dacht ik, met It Don't Come Easy. De drummer was hij hè, van de Beatles. De Ava -show. Radio Els. Onvermoeibaar goed. Muziek hier bij de Ava op radio L 1485. Oh, zo heerlijk, hè? Robert Palmer 1981 en Looking for Clues. Ik vind het gewoon een echt heerlijk plaatje. Hij is alleen een beetje zachtjes, geen idee hoe dat komt. Ik heb het toch allemaal door dezelfde normalizer heen gehad, zoals dat heet. Nou ja, goed. Dan zet je je radio maar wat, hè? Als je het niet helemaal goed kon horen. Eigenaren van personenauto's en bestelauto's die op benzine rijden en van voor 1 juli 1992 zijn, mogen toch weer in de zogeheten milieuzone Rotterdam rijden. De rechtbank in Rotterdam heeft hun bezwaren toegewezen. Dieselauto's, zowel personenauto's als bestelauto's van voor 1 januari 2001, mogen wel worden geweerd uit het centrum van Rotterdam. Rotterdam besloot in november 2015 dat ook oude benzine- en dieselvoertuigen niet meer in de milieuzone mogen rijden. Doel is de luchtkwaliteit te verbeteren. De zone die al bestond voor vrachtwagens is globaal, globaal het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de ring. 14 belanghebbenden stapten naar de rechter. Die vindt dat het gemeentebestuur van Rotterdam onvoldoende rekening heeft gehouden met het belangen van een kleine groep eigenaren van oude benzineauto's. Volgens onderzoeken maken zij slechts 0,14% uit van het totale verkeer. En de milieuopbrengst van het weren van deze auto's is daarmee te verwaarlozen, aldus de rechtbank. De gemeente krijgt wel gelijk met de beperkingen voor campers. Zij kunnen volgens de rechtbank voldoende ontheffingen regelen om te kunnen inpakken en uitladen. De Milieudefensie is teleurgesteld over de uitspraak omdat de individuele belangen van al enkelen zwaarder wegen dan het collectieve belang van gezonde lucht. Deze zaak toont ook weer aan dat de Tweede Kamer aanzet is om het gemeente mogelijk te maken milieuzones beter en eerlijker te handhaven. Al dus de campagneleider Anne Krol van Milieudefensie. Nou ja, ik heb er verder geen moeienis mee. Mijn fiets die stoot namelijk geen uh, uit gassen uit. Nee, en een auto heb ik helaas niet in bezit. Nou, helaas. Ik ben er eigenlijk wel een beetje blij om. He he, oh, dit hapt ook zo heerlijk weg, hoor. Oh ja. 1975 op de zender. Chevy Tijker is hier en slowdown. We gaan het gewoon even een beetje rustig aan hoeven naast. Het is ook wel een lekker plaatje om wat nieuwe haringen bij te verorberen hoor. Ja. Nee, is ondergetekend mee bezig namelijk. Een beetje zo langzaam naar binnen laten glijden. Hè? Oh wat is dat weer lekker, die nieuwe haring. Ik moet er altijd erg van genieten als dat seizoen weer even begint. Maar ik heb er meestal na een maandje wel weer genoeg van. Ja, dan worden ze toch, zijn ze toch niet meer zo boterzacht als in het begin. Teken 1975, slowdown. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij Randiel Els. White chalk, written on red brick Our love, told in a heart It's there, drawn in the playground Love, kiss, hate or adore I love, Jennifer Perret She loves me I love Jennifer Eccles I know that she loves me me inside Een oud nummertje van is uit 1968, maar liefst, Jennifer Eccles. Ja, heb ik had de tijd niet gehoord, Vroeg gewoon maar eens even leuk om te draaien. We hebben nog geen weetje nog wel, Els is er nog mee bezig, dus dat komt denk ik pas naar de volgende plaats. Oh ja, we hebben trouwens ook vandaag even een e-mailadres aangemaakt voor Radio Els, die hadden wij nog steeds niet. Nee, en het gastenboek van Radio Els is dicht vanwege alle spam uit Gouda en Rusland vandaan. Daar weet je echt helemaal krank van, dus als je nu wat kwijt wil van Radio Els, dan ga je naar Radio Els uh, Apelsta. Je dat je XS voor all.nl en dan kun je... Al je grieven en complimenten kwijt, zoals dat heet. Oh, dit is wel lekker hoor, ja, ja, ja, ja, ja. Even lekker naar de 70s toe. 1973, David Bowie natuurlijk. En het heet allemaal de Gin Genie. Small Gin Genie snuck off the city. Strung out on lasers. Slashback blazers. And ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe. Walking on snow white. New York's a go-go, and everything tastes nice. poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gene Genie lives on his back. Jean Gene Genie loves Jimmy's dad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 Die tijd droeg hij een ooglapje, dacht ik hoor. Als ik me goed herinner, David Bowie in 1973 vindt wel een heerlijke plaat. En ook alweer een hele tijd niet gehoord. Daar is Els met een hele liter koude kersensap en nog een harentje erbij. Eh hè. Ja, ja. Nou, we gaan eens even kijken. Het is vandaag 14 juni en dat is de 165ste dag van het jaar. En er komen er nu nog precies 200. En dan is dit jaar ook alweer voorbij. Vandaag eh, de muiters van de HMAV Bounty. Die bereiken... Timor vandaag en dat gebeurde in 1789 en in 1918 besloot de Nederlandse regering vandaag de Zuiderzeewerken te gaan uitvoeren met onder andere de aanleg van de Afsluitdijk natuurlijk hè? want vroeger heette het ook de Zuiderzee. Warren G. Harding, dat is een Amerikaans president, dat was hij in 1923 en vandaag gebruikte hij voor het eerst de radio als spreekbuis tegenover het Amerikaanse volk. We blijven even in Amerika. In 1777 vandaag wordt de Stra Stars and Stripes als vlag aangenomen door het Congres van de Verenigde Staten. En even later in 1800 vandaag Napoleon Bonaparte behaalt een klinkende overwinning op de Oostenrijkers in de slag bij Marengo. En om maar even in de oorlog te blijven. In 1940 vandaag valt Duitsland Parijs binnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je narende opmars dat ze destijds gemaakt hebben, want een maand eerder waren ze nog in Nederland en België aan het vechten en ze waren inmiddels al opgerukt tot helemaal in Parijs. Dat had niemand ooit gedacht destijds. In 1846 vandaag werd de Republiek Californië opgericht. Jawel, eerste republiek geweest, later natuurlijk aangesloten bij Amerika. En vandaag in 1985 was de ondertekening van de verdragen van Schengen. En dat gebeurde door de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. We weten allemaal hoe het gegaan is. Later sloot bijna de hele wereld aan zich bij het verdrag van Schengen. En je kan zomaar de grens overlopen tegenwoordig. En in Zuid-Afrika vandaag volgt Thabo Mikkebi Nelson Mandela op als president. En dat gebeurde allemaal in 1999. Nog een beetje sporten, Allereerst de allereerste rode kaart werd vandaag in het voetbal uitgereikt aan de Chileen Carlos Kazelski. Dat gebeurde op het WK in 1974. Thomas Edison dient een heel stapeltje octrooi in. En dat deed hij vandaag in 1898 en dat was onder andere voor de droogkast, de fonograaf en de mixer. Ja, die man die, die, die had iedere dag onder andere wel een uitvinding natuurlijk hè. Nog even de weerextreme van vandaag. De laagste minimumtemperatuur vinden we in 1939, 2,9 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was 31,4 graden. Daarvoor gaan we terug naar 1948. Het zonnetje scheen het langst in 1973, 15,2 uur. En het regende het langst in 1963, tien jaar eerder dus. Maar liefst 14,9 uur. En dan gaan we hier lekker verder met de twee leuk. Zoals gezegd, twee opnames van Barry Bix, de sideshow uit 1977. En Love Calm Down uit 1983. Twee leuk, nu, nu, nu, nu. Step right up, hurry, hurry Before the show begins My friends Stand in line, get your tickets I hope you will attend It'll only cost you 50 cents to see she's ever had There's got to be no sad or show to see Crying. see the man who's been crying for a million years, so many tears, Sorry. see the girl who's collecting broken hearts for souvenirs, it's more exciting than The truck is spinning right down here. It's happening on radio else. Bix, hij maakte in de jaren 70 en 80 wel wat aardige reggae-hitjes, zoals dat is. Alhoewel de kennis zouden zeggen dat dit geen echte reggae is. Nou, ik vind van wel. Love Come Down uit 1983 en de sideshow uit 1977. De ziraffe die dinsdag in Diergaarde-Blijdorp werd aangevallen door een koodoe, dat is een soort antilopen, heeft alleen wat oppervlakkige verwondingen opgelopen. De Koedoe heeft al straf huisarrest gekregen. Een dierenarts heeft het dier onderzocht, meldt de Rotterdamse dierentuin vandaag. De Kudu viel de giraffe meerdere keren aan met zijn horens. Maar omdat op de horens doppen zitten, bleef het letsel beperkt. Volgens Blijdorp gaan koedoes en giraffes Normaliter goed samen. Er is waarschijnlijk echter een koodoe-vrouwtje wat bronstig is. En dat verklaart waarschijnlijk het verdrag van Nico, zoals de koodoe-bok heet. Ja, voorlopig de aanvallen, dan ook maar dat pad gehouden van de, van de giraffen. De giraffe heet trouwens Banio. Ja. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk brengt me terug naar de zomer van 1978. Vanuit, vanaf de Good Old MV Mi Amigo. He. Veel gedraaid destijds door Mark Jacobs, eerste Michael zeker bent En let's all the Bij behorende filmpjes is jullie natuurlijk overbekend. En destijds, volgens mij, ook nog een beetje een gekeusde versie van een uitgebrachte Michael Hegewand uit 1978, zoals gezegd. Met Let's All Send. Vrienden, we gaan eens even naar het weer kijken. Weer, weer, weer, weer, weer, weer. Nou, het was vandaag uh, zonnig en droog. En de temperaturen die kwamen uit zo tussen de 20 en 25 graden. Vannacht is het namelijk helder bij 14 graden, morgen wordt het met maxima van 25 tot 29 graden zomers warm. Maar er zit wel een kanttekening aan, want het ziet er minder vrij uit, want vanuit het westen neemt de bewolking toe en er vallen ook een aantal buien, mogelijk zelfs met onweer. Vrijdag wordt het met een westenwind wat minder warm. Lokaal is er een kans op mijn buik. In het weekend wordt het weer zomerswarm. De zon krijgt meer ruimte en het blijft droog. Dus je vrije weekend dat kan gewoon dan al niet meer stuk natuurlijk. We zullen eens even kijken wat er het weekend gaat gebeuren. Zaterdag 23 graden bij een noordwestenwind, windkracht 4, dat is wat minder natuurlijk. Noordwest windkracht 3 is het zondag met 26 graden en maandag is het 29 graden met een zuidoostenwind, windkracht 3. En ik heb al in de toekomst even zitten kijken naar de vooruitzichten van voor volgende week en dan worden we waarschijnlijk wel de 30 graden weer aangetikt. Niet iedereen is daar natuurlijk blij mee. De rapportcijfers vanmorgen morgen Het fiets weer een 7. Het strand weer een 7. Surfweer krijgt een 8. En het visweer krijgt een 8. En meneer Hans bank zijn weerbericht staat er weer niet bij voor het wandelen. Ik heb geen idee hoe dat komt hoor. Ja, ik maak dat weerbericht niet. We gaan even terug naar 1974. 74. is hier en Mr. van de beeld. <middels> Michael McCartney en zijn Wings uit 1974, Mrs. Vanderbilt, afkomstig van het album Band on the Run. Samen met Linda McCartney schreef hij bijna alle muziek en teksten voor dit album. Verder bestond de groep uit Danny Lane, gitaar en achtergrondmuziek en Howie Casey op de saxofoon. <laughs> de afgelopen <laughs> 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. In mijn studio is het inmiddels 28 graden. De Mary Jane Girls uit 1985. Zo, en dat betekent gelijk dat we bijna alweer aan het einde zijn van het programma. Eerst nog even een kort. Overzichtje van de tv-programma's voor vanavond. De NOS Journaal op Nederland 1 om 8 uur. Jij en ik om 5 over half 9. En Jinek natuurlijk om 10 over 10. Nederland 2 hebben we meesterwerk om half 9. De Oorlogsrecherche om 10 over 9. En Nieuwsuur om 10 uur. Het TL4 Goeie Tijd om 8 uur. Love is in de air om half 9. En Van der Vost ziet Sterren om half 10. En SBS 6 hebben we natuurlijk Traumacentrum om 8 uur. Van Onze Centrum om half 9. Verzamelkoorst om half 10. En daarna nog de late edities van Hart van Nederland en Show Nieuws. Hebben we nog meer leuke dingen? Nou, Veronica is weer helemaal in de ben van de Big Bang-theorie. Maar om half negen hebben we een film tot half twaalf. De Lone Ranger, heb ik ook wel eens gezien. Is wel aardig om te zien natuurlijk. En voor zover houden we het denk ik maar gezien met die tv. En anders kan we maar gaan luisteren naar Radio Els 1485 AM of via www.radioels.nl. Reacties? Reacties kun je kwijt natuurlijk op de Facebookpagina of natuurlijk via... Het e-mailadres radioelsapenstaartje xs4all.nl en dat schrijf je gewoon als 4all.nl natuurlijk. Maar dat zal je waarschijnlijk ongetwijfeld wel bekend zijn. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en een fijne avond en graag tot morgen. Hoi! Radio Els. Dit is het Radio Els.